12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Er is weer een nieuw blad op de markt verschenen: het ADHD Lifestyle Magazine. We bellen zo meteen even met de bedenker en naamgever. Verdere een mediaforum met Wauke van Schermburg en Joost Niemuller. En nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag, Turkse autoriteiten beëindigen de protesten in Istanbul. België levert hoofdverdachten van Eindhovense mishandeling uit. En een pleidooi voor het horen van de Amerikaanse regering in het afluisterschandaal. De zon schijnt flink, alleen in het noordwesten eerst nog wat wolkenvelden. Later van het zuiden uit meer sluierbewolking. Blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zachter, 23 graden. Dan is er nog wel wat zon, maar in de loop van de dag kan er ook een bijvallen. vallen. De Turkse premier Erdogan heeft de betogers zojuist opgeroepen het Gezi Park bij het Taksimplein te verlaten. Dat deed hij nadat het vanochtend rond het plein tot felle confrontaties was gekomen: tussen demonstranten en de oproerpolitie. Onder de agenten kwamen in alle vroegte het plein op om barricades omver te werpen en betogers daar te verjagen. En dat ging met veel geweld gepaard, zag correspondent Bram Vermeulen. Achso. De demonstranten hebben hun handen omhoog gedaan en roepen: niet gooien, niet schieten. We komen nu massaal terug naar Taksim vanuit de kleine steegjes waar ze zich in verborgen gehouden hebben. Maar wat is de strategie? Ik uh, kon het niet Wat de demonstrators doen, zingen Atma, Atma. Ah, oh, don't throw, don't throw the stone. Don't, yeah, don't throw, throw, the the stone. throw the stone, Because oh, okay. they don't want to clash. Oh, yeah, uh, some of them... There are very strategies. Because there are... Stone, stone, stone. Stone, stone, stone. Stone, stone. Lopen, jongens, lopen, lopen, lopen, lopen. Wordt gegooid. Er wordt uh, nu met ongelooflijk veel traangas geschoten. Richting de demonstraant omdat een groep eh, bestroomd. Oh, <laughs> Gasmaskers op. Uh, these people who are throwing something to them? the police yeah. yeah. is not from us. They are not uh, sharing our causes, our purposes. Because you don't want to fight with the police. Never. We never throw something to the police. And. These people just protect the trees and uh, some democracy. We want some, some democracy, our rights. Uh, they want to break our uh, resistance. They came and this, one, this thing is started. Before that, there was nothing. So, what is this about? We are just defining our human rights, nothing else. The violence group isn't with us. We don't know. All it started, but before police, there were nothing. We weten niet eens wie de gewelddadige groeperingen zijn die op dit moment aan het gooien zijn met stenen. Maar het is niet ons. Deze jongen zegt: het zijn gewoon provocaties. We worden gewoon uitgelokt. We geloven dat? Groups belongs de to government too. De groups die are fighting. They are trying to define us. They are trying to separate us, and they are being successful Betogers bij het Taksimplein in Istanbul vanochtend. Een verslag was dit van Bram Vermeulen. De hoofdverdachte van de mishandeling door een groep jongeren in Eindhoven... kan worden uitgeleverd aan Nederland. Het Hof van Cassatie in Brussel heeft het bezwaar van Brent L... tegen zijn uitlevering afgewezen. Correspondent Joris van Poppel. Brent L was in Cassatie gegaan omdat hij vond dat hij niet uitgeleverd kon worden... omdat hij ten tijde van de mishandeling minderjarig was...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 SP, PvdA, GroenLinks, VVD en ook D66 willen opheldering. D66-Kamerlid Gerard Schouw nu. Goedemiddag. Goedemiddag. Gouw, die opheldering moet van minister Plaster komen. Wat, wat denkt u? Wat zal hij gaan doen? Nou, ik hoop dat u snel met informatie komt. Want uh, afgelopen weekend was minister Plasterk nog zeer verbaasd over de wijze waarop Obama... Uh, gegevens verzameld van burgers. Mm -hmm. uh, en nu blijkt dat Nederland daar actief aan meewerkt. Dat is heel bijzonder. Uh, want ja, bijzonder. De SP zegt onaanvaardbaar. Minister, de, ja, nou, kennelijk wist de minister dat, uh, dat niet. Dus de ondersysteem moet boven. D66 wil zo snel mogelijk alle feiten op tafel. En we willen dat doen door middel van een waar in de Tweede Kamer... waarbij alle partijen worden uitgenodigd... Ja. Uh, die daar iets mee te maken hebben. En als Plastik met een brief gaat komen? Nou, als je kijkt naar brieven rondom privacy, daar heb ik wel enige ervaring mee. Uh, vaak wordt dan de Tweede Kamer uh, het bos ingestuurd. Het is belangrijk dat de Tweede Kamer zelf regie neemt op dit belangrijke dossier van privacy. Mm. En zelf iedereen goed aan de tand voelt. Uh, want wat gebeurt hier nou eigenlijk in Nederland met de privacygegevens van onschuldige burgers? U zegt een brief is te weinig, dan, dan worden we met een kluitje in het riet gestuurd. Ja, dat, uh, dat hebben we vaker gezien uh, rondom privacy. Ik herinner u nog eventjes aan de uh, discussie die we hebben gehad over de vingerafdrukken in het paspoort. Ministers hebben altijd betoogd dat was nodig. Vervolgens ging de Tweede Kamer erbovenop zitten. En toen bleek het eigenlijk helemaal niet nodig te zijn. Nee. En dat wil ik ook rondom. Dit dossier, en dat gebeurde ook met zo'n hoorzitting, toen pas werd dat duidelijk... Uh, ja, met die ja. hoorzitting werd dat uh, glashelder. Ja, nu uh, wilt u ook en... een hoorzitting over deze zaak. Ja. Uh, en, en dan wilt u mensen over laten vliegen uit Amerika? We moeten natuurlijk eens kijken wie we daarvoor uh, voor uitnodigen. Maar het is niet uit te sluiten dat we daar natuurlijk ook... Uh, vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering voor vragen. Ja. Maar ook vertegenwoordigers van uh, de Europese Commissie die en dat weten we nog niet precies... al dan niet meewerken aan die Amerikaanse wens om gegevens. En gaan die mensen ook Want... komen, denkt u, naar Nederland... dat kleine landje met de hoofdstad Kopenhagen? Nou, het, is een, het is een belangrijk probleem. We moeten daar echt de vinger op uh, leggen. En als ze niet komen, dan is dat ook weer een signaal. Mm, ja. Aan de andere kant, de AIVD moet wel het, het werk kunnen doen. Hè? Obama zei ook nog uh, 100% privacy zonder uh, onplezierige dingen. Dat, dat kan niet. Zeker. Uh, alleen zij moeten het wel doen volgens uh, de wet. Uh, en de wet wordt bepaald door de Tweede en de Eerste Kamer. En daarin wordt de afweging gemaakt tussen privacy en veiligheid. En het kan niet zo zijn dat de, ja, de geheime diensten die afweging uh, maken. Uh, daarvoor hebben we het parlement. Dat is helder. Gerard Schouw, uh, Kamerlid voor D66. Dank u wel. Graag gedaan. Ik kan nog zeggen dat uh, over die afluisterzaak... klokkenluider Edward Snowden, waar het allemaal mee begon vorige week... is verdwenen in Hongkong. 29-jarige oud-CIA-medewerker lekte eerder informatie... over dat Amerikaanse PRISM-programma... naar The Guardian en The Washington Post. Snowden checkte in uh, Hongkong gisteren uit bij zijn hotel. Sindsdien is hij spoorloos. Nou, verluidt zit hij nog wel in Hongkong. Guardian-journalist die het contact met Snowden legde, zegt dat hij na de publicaties nog met Snowden heeft gesproken. Maar hij weigert te zeggen of Snowden nog in Hongkong is. Dit is het NOS het door Megens. Vanuit de Gobi-woestijn heeft China een ruimteveer gelanceerd met aan boord drie taikonauten. Die zullen aanleggen bij het Tiangong-1, dat is een prototype van een ruimtestation. Die voorloper fungeert als blauwdruk voor een veel groter ruimtestation... dat China in 2020 wil lanceren. De lancering van het ruimteveer was live te volgen... via de Chinese staatstv en ook op CNN. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En we hebben een nieuwe lift-off. En daar ging het uh, Chinese ruimteveer met drie taikonauten. Het is uh, de vijfde bemande Chinese vlucht, langs de langste tot nu toe. Missie van de taikonauten gaat 15 dagen duren. De aanklacht tegen oud-IMF-topman Dominique Stroos-Kaan... vanwege souteneurschap wordt waarschijnlijk niet verklaard. DSK werd ervan verdacht samen met anderen een prostitutienetwerk te runnen... vanuit het Carlton Hotel in Lille. Ron Linker nu, correspondent in Parijs. Ron, um, te weinig bewijslast. Wat is er aan de hand?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 Nou, kijk, wat het pakket heeft gedaan, uh, zover is nog niets. Wat het pakket heeft gedaan is een advies geven aan een onderzoeksrechter. Hè. We zitten bij dit proces nog in het vooronderzoeksgedeelte. Uh, waarbij een onderzoeksrechter dan moet vaststellen of het ook echt tot een daadwerkelijke rechtszaak zal komen. Het is dus ook die onderzoeksrechter die straks uiteindelijk een knoop moet doorhakken. En die kan besluiten om het advies van de aanklagers in de wind te slaan. Het is ongebruikelijk, maar het is zeker niet onmogelijk. Ja, maar uh, gevrijwaard van vervolging, of, ja, dat, dat uh -huh. kan nog alle kanten op dus. Precies, en de advocaten hebben wel tevreden gereageerd. Zeggen dat aanklagers en advocaten nu op één lijn zitten. Hè, dat die niet meer vervolgd hoeft te worden. Maar er zijn nog andere feiten bij deze zaak die nog moet, onderzocht moeten worden. Namelijk of die prostituees niet betaald zijn met geld van belastingbetalers. Dus misschien dat DSK daar nog over aan de tand gaat worden gevoeld. Maar dat is voor later. Voorlopig is de conclusie dat DSK in drie zware zaken genoemd is. Het Kamermeisje in New York, de schrijfster Tristan Bannon en de Carlton Affaire, Maar dat hij nooit veroordeeld is. Althans, niet door een rechter. Ron in Parijs, dankjewel. De benefietactie Serious Request van 3FM... vraagt dit jaar aandacht voor kinderen die overlijden... als gevolg van diarree. Elk jaar sterven meer dan 800.000 kinderen aan buikloop. 3FM-discjockey Erik Kortom. Het is in, in Sub-Saharisch Afrika en in zuidoost azië is dat een van de belangrijkste doodsoorzaken voor kleine kinderen. Want daar gaat het om. Het gaat om kinderen van 0 tot 5 jaar. Eh, zeker de allerkleinste, dat zijn de meest kwetsbaren. Op het moment dat, je, eh, aan de, aan, dat die aan de diarree raken... dan raken ze binnen aan no uitgedroogd en dan sterven ze. Het Rode Kruis wil dat aantal terugdringen met schoon drinkwater... met zeep, de bouw van sanitaire voorzieningen... en met informatie over goede hygiëne. Glazen huis van eh, 3FM, de radiozenders staat dit jaar in de week voor kerst in Leerwaarde. Sport. Nederlandse voetbalelftal speelt straks om twee uur tegen China. Jermaine Lens en Daryl Janmaat zijn fit en die hebben met de groep meegetraind. Een van de opvallendste spelers in de selectie is Jasper Sillissen. Als reservekeeper van Ajax speelde hij maar vijf wedstrijden in de eredivisie. Maar tegen Indonesië maakte hij zijn debuut als A-international. Sillesse weet echter precies hoe hij ervoor staat. Ja, op dit moment heel simpel. Ben ik ben tweede keeper bij Ajax. Dus uh, als je in eerste instantie niet in beeld van Nederland zelf, maar dan mag je je toch melden. Maar ik me niet meer dan dat je je stinkende best doet. Jouw carrière gaat nu verder. En dat is een beetje afhankelijk van hoe het met Vermeer verder gaat. Jij bent hier met Vermeer. Praat jullie daarover? Ik ken het. Is er al belangstelling van een andere club voor jou als jij weggaat dat ik je eerste keeper van de Ajax kan worden? Nee, daar hoeven we niet over te praten. We weten alle twee wat de situatie is. En goed, op het moment dat het er iets is, uh, dan laten we elkaar wel weten. Maar op moment... Laat hij weten als er belangstelling is van een andere club, zegt hij dan meteen zullen ze bellen van, dan weet hij het ook. Nee, zo zal het niet gaan. Maar goed, op het moment dat het echt iets concreets zal zijn... zal hij mij ook wel laten weten. Want goed, we moeten met tweeën verder. Doelman Jasper in Gesprek met Bert Maalderink. Na duel met China reist de selectie direct terug naar Nederland. Naast je ontbreken veel jeugdige A-internationals... omdat ze met jonge Ranje het EK in Israël spelen. De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Libië en Togo is uit veiligheidsoverwegingen verplaatst naar de Libische hoofdstad Tripoli. Aanvankelijk zou die wel worden gespeeld in Benghazi. Maar daar kwamen afgelopen weekend tientallen mensen om tijdens rellen tussen demonstranten en gewapende milities. Nu naar de AWB. Jolanda van der Velde met verkeersinformatie. Goedemiddag door Rold 1 file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit het en knopend Leendeheide 2 kilometer... staat een kapotte vrachtwagen, de rechter reishok is dicht. Nog één keer de belangrijkste punten uit dit bulletin. Turkse autoriteiten beëindigen de protesten op en rond het Taxinplein in Istanbul. De aanklacht tegen oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan... wegens souteneurschap wordt waarschijnlijk nietig verklaard... En D66 wil een hoorzitting met de Amerikaanse regering vanwege het afluisterschandaal. 14 over 12, dit was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg op radio 1 met lunch. De volgende boodschappen: valt informatie over economy servers voor oudere Volkswagens: zoals vaste lage onderhoudsprijzen en 20% korting op reparaties. Waarmee je flink wat voordeel krijgt bij je volkswagen dieren.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 Met Economy Service wordt uw Volkswagen dus bovendien gratis APK gekeurd... krijgt u twee jaar garantie op reparaties en gratis pechhulp hulp in Europa. Dit is Radio 1. CRV -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Herinnert u zich deze nog? 1988, het jaar dat het Nederlands voetbalelftal Europees kampioen werd... In Langse Lijn blikken ze de komende weken terug op dat toernooi, 25 jaar geleden. In het mediaforum Wauke van Schermburg, ex Den Haag Vandaag... en blogger Joost Niemuller, hij blogt voor de Dagelijkse Standaard. En het gaat onder meer over VVD-minister Henk Kamp. Hij staat nu op de 50ste plaats van langs zittende ministers aller tijden. En Kamp staat verbaal gerust terug. Slaat verbaal gerust terug als journalisten hem lastige vragen stellen. Zoals ook Sven Kokkerman ondervond. Hebt u daar fouten gemaakt? Uh, waar, waar heb ik fouten mee gemaakt? Nou, met de hele procedure. Want het, er is een regeerakkoord uitgerold ja. dat nu al een paar keer uit elkaar geschroefd is, onderdelen vervangen uh, en met pleisters weer aan elkaar Ach, glakken. komt is u erbij. zag geen sprake van. In de nationale nieuwskrit zometeen. Frits Wegenwijzen die komt uit Amsterdam. Dit is Radio 1, Lunch. We beginnen met het media nieuws. Um, de publieke omroep heeft sinds vandaag een nieuwe website, npo.nl. Alle programma's van de Nederlandse publieke omroep zijn hier live te bekijken... en ook te beluisteren en ook zijn de programma's terug te kijken. Mensen kunnen hun eigen profiel aanmaken om direct nieuwe afleveringen te bekijken... of tips te delen via Twitter, Google Plus en Facebook. De site vervangt de huidige sites, omroep.nl en publiekeomroep.nl. De NPO moest daarvoor wel een ton betalen aan de Nederlandse postduivenhoudersorganisatie. Er komt voorlopig geen kort geding tegen de publieke omroepen over de flexcontracten. Dat heeft de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, laten weten. Alle omroepen moesten voor 1 mei rapporteren of ze voldoen aan de cao-afspraken rond flexcontracten. Er waren omroepen die laks waren, waaronder poont. Maar gisteren kwam ook die omroep met gegevens over de brug. Alleen de informatie van de Hindoe omroep ontbreekt nog. We hebben even gebeld met de NVA en daar zeggen ze dat ze nu individuele afspraken gaan maken met de omroepen om te zorgen dat de gegevens die nog niet kloppen, zo snel mogelijk worden verbeterd. De voorverkoop van het eerste ADHD Lifestyle magazine van Nederland is begonnen. In oktober rolt het eerste nummer van Suzanne. Uitroepteken, uitroepteken van de Persen. Ik praat erover met ervaringsdeskundige en ADHD-coach... en bedenker en naamgever van het blad, Suzanne Otten-Pablos. Mevrouw Pablos, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt zelf ook ADHD, hè? Dat klopt. Verklaart dat die twee uitroeptekens achter de titel? Nou, de uitroeptekens zijn bedacht omdat wij uh, zoiets hadden. We zijn uitgesproken als ADHD's, maar we zijn ook anders. Dus het is uitgesproken anders. Dat zijn de uitroeptekens. En daarom ook een speciaal tijdschrift... Ja, het tijdschrift uh, is ontstaan, uh, ja, toch een beetje naar aanleiding van de negatieve media-aandacht rond het thema ADHD. En wij hadden zoiets, dat moet anders kunnen. We willen het gewoon een veelzijdige, wat veelzijdiger neerzetten. En uh, we gaan een magazine maken. En uh, ja, we zijn waar we nu zijn en wij denken gewoon uh, dat het gaat lukken. Ja, maar, maar dat betekent dat er geen kritische nood in het blad komen? Absoluut. Het is een hele, hele kritische nood... Uh, wij willen absoluut uh, geen blad zijn uh, wat zegt... Uh, pillen is de oplossing uh, voor drukke kinderen. Het is trouwens ook veel meer uh, dan drukke kinderen. Maar wij willen gewoon alle thema's rondom het onderwerp ADHD... wat heel groot is en heel complex is, belichten. Ja, nee, want ik bedoel, er zijn ook mensen die zeggen... het is helemaal geen ziekte. Nee, dat klopt. Nou ja, goed, uh, daar uh, heb ik een verrassing voor. Dat, uh, dat, uh, een ziekte is een zwaar woord. Het is een stoornis. Het is ook iets uh, wat al heel lang bestaat, van alle tijden... Maar vroeger uh, werd het anders opgelost. Ja. En, en nu hebben we er meer kennis over en weten we er meer over, gelukkig wel. En nu kunnen we het dus ook behandelen. Plus dat een samenleving natuurlijk ook veel hogere eisen stelt uh, aan kinderen. Dus uh, het komt ook meer naar voren, dat ja. klopt. En, en wat voor artikelen kunnen we dan verwachten in dat tijdschrift? Nou, het is heel uiteenlopend. Het is echt van alles. Van muziektherapie, um, dramatherapie, um, ARD in het dierenrijk, ADHD in de anachtone cultuur. ADHD in de huisartsenpraktijk, noem het maar op. Um, van alle kanten. Ja, ADHD is overal, als ik het overal. zo Overal? Ja. Er staat geen reclame in het blad, heb ik begrepen. Nee. Um, nou, we weten allemaal hoe moeilijk de bladen het hebben. Dus hoe gaat u dat ja. financieel allemaal rechtbreien? Ja. Nou, we zijn uh, momenteel een voorverkoop gestart uh, op uh, uh, onze website. We hebben in een week tijd al uh, ruim 3000 voorinschrijvingen gehad. Dus het leeft uh, ontzettend. We hebben in eerste instantie een drukker gevonden die 10.000 exemplaren gaat drukken. Maar wij hopen natuurlijk dat het meer wordt en in de voorverkoop dat er meer besteld gaat worden. Ja, maar dat klinkt niet als een hele solide basis voor zo'n blad. Hoe komt u aan uw geld? Wij doen dit project geheel vrijwillig. We zijn met niks begonnen. Iedereen verleent ook vrijwillig de medewerking aan het blad. Dus daar hoeven wij ook niks voor te betalen. zelfs de vormgeving... Uh, dat zijn de vormgevers van Studio 305. doen echt het hele blad geheel uh, belangeloos uh, dat ze het voor ons in elkaar zetten. Het logo hebben we gekregen. Dus eigenlijk is alles vrijwillig. Ja. Um, op op de, drukker, uh, de drukker en de distributiekosten, nou, die moeten betaald gaan worden... En die halen we uit de voorverkoop. Nou, um, maar kijk, want ik, ik zit een beetje te vissen natuurlijk. Want ja. ik zou me zo kunnen voorstellen dat er een medicijnfabrikant is die zegt, nou weet je, wij gooien daar wat geld tegen aan. Ja. Dan is het een mooi voorlichtingsblaadje. Ja, dat zou kunnen. Wij hebben er echt voor gekozen om dat niet te doen. Uh, juist gewoon omdat daar heel veel kritiek op is, gewoon dat alles door de farmaceutische industrie um, gesponsord wordt. Dus wij hebben zoiets. mee. we willen gewoon transparant zijn: gewoon goede informatie brengen, degelijke informatie brengen zonder uh, inmenging uh, van de big pharma, hoe ze dat noemen. Mm. Dus daar hebben we niet voor gekozen. Goed. Uh, oktober moet het eerste blad te zijn, hè? Ja. We gaan het uh, volgen. Dank u wel dat u even de telefoon kwam. Suzanne Otten, Pablos, bedenker en medewerker... en naamgever ook van dat nieuwe ADHD Lifestyle Magazine. Suzanne ik nieuws over Expeditie Polcirkel... dat het programma verhuist van de Afro naar RTL 5. Dit seizoen was het ijskoude avonturenprogramma nog te zien op Nederland 3. Het zou worden gepromoveerd naar Nederland 1... maar daar was op z'n pas ruimte in 2015. En dat zou dus inhouden dat het programma een dik jaar over zou moeten slaan. In Expeditie Polcirkel leggen bekende Nederlanders... een route af naar de Polcirkel. Onderweg voeren ze opdrachten uit. En dat is niet altijd een pretje. Bovenop de berg moeten ze een vlag zoeken... en door de hevige sneeuwval is die nu spekglad. Een ware beproeving dus. kan ik wel. Ja, kijk, volgens mij moet het ook recht hoor. Zie je dat gletsen? En, oh, die tas, joh. Het programma keert nu terug naar RTL 5... waar het in 2008 onder de naam 71 graden noord ook al begon. Het is nog niet bekend wie de plaats van presentatrice Lauren Verster inneemt. Tijdens de wedstrijden van de Nederlands Elftal zie je wel eens een spandoek hangen... met de tekst Remember 88. En dat is precies wat ze bij Langs de Lijn gaan doen... Terugkijken op het EK van 1988, dat morgen 25 jaar geleden begon. Aan het eind van de rit waren we Europees kampioen. Aan de hand van het dagboek van Ronald Koeman, een van de spelers destijds. Uh, dat hield hij bij voor de GPD-bladen. Gaan we de komende weken dus in langse Lijn mee terug naar 1988. En een van de makers is hier, Robert Meder. Hartelijk welkom. Uh, van wie krijgen we de komende weken mooie verhalen te horen? Nou, in eerste instantie van Ronald Koeman. Die inderdaad, zoals je zei, een dagboek heeft bijgehouden. Uh, daar kwamen we achter omdat we na moesten denken over: ja, wie laten we nou een soort rode, als een soort rode draad de komende dagen, de komende weken, uh, dat vertellen? En toen zijn we gewoon gaan zoeken. En toen bleek er dus inderdaad bij de GPD-bladen een, een dagboek bij te houden. Die hebben we digitaal opgevraagd. Het was nog een heel gedoe. Het was niet goed ingescand. Dus woorden waren weggevallen. Ze dus hebben we hem moeten corrigeren. En dat hebben we toen uitgetypt en aan Ronald gegeven. En, uh, en ja, dat, dat, dat zijn eigenlijk de mooiste verhalen. Ook Nol de Ruiter, bijvoorbeeld de assistent. Uh, de levende wekker. Dat is de fysio Guus de Haan. Dat vindt hij niet leuk dat ik nu zeg levende wekker, maar die moest iedere ochtend zorgen dat de spelers op tijd wakker werden, want anders dan kregen ze een boete van, van Rinus Michels. Karel Akerman, manager van alles, die iedere ochtend met vers uitgeperste Giderange bij Rinus Michels op de kamer kwam om maar even de dag door te nemen. Dus vervolgens op een typmachine ging uittypen en dat weer op de deur plakte van, van de spelers. Dat zagen ze het wakker als ze wakker werden. Uh, Gilles Deelde, die vertelt over, uh, over uh, uh, zijn, uh, zijn gedachten bij, uh, bij Nederland en Duitsland. Ja. De beroemde wedstrijd en de samenvattingen komen natuurlijk ook voorbij. Ja. Uh, Koeman dus een rode draad door het programma heen. Want hij hield dus een, een dagboek bij. Jullie hebben hem gevraagd om dat opnieuw in te lezen. Laten we even een klein luis stukje luisteren. De verloren wedstrijd tegen Rusland. De eerste wedstrijd was dat. Ja. Goed spelen en toch verliezen. Dat is het bitterste dat een voetballer kan overkomen. We hadden allemaal dat gevoel na de ontmoeting tegen Rusland. Na die lange voorbereiding waarin we echt lekker bezig zijn geweest... viel het optreden door dat doelpunt naar rust in het water een enorme kater. Ja. Hoe was het voor hem om die dagboeken terug te lezen? Want het was voor hem ook 25 jaar geleden. Nou, zijn eerste reactie hebben we niet, want we hebben het opgestuurd van tevoren. Maar we hebben wel begrepen dat hij het ontzettend leuk vond. En ook zijn tweede reactie, toen Edwin Cornelis heeft een uur lang met hem gezeten... Om, om al die dagboeken door te lezen, fragmenten eruit te halen... en dan, dan zie je gewoon dat alles weer terugkomt. En, en, en niet alleen bij hem, maar ik ben ervan overtuigd... Want ik had hetzelfde toen ik het doorlas... en toen ik de samenvattingen aan het monteren was... Had ik ook van oh, oh. Oh ja, dat en oh ja, dat was ik vergeten. Ook. Was hij dingen vergeten ook nog, die hij gewoon niet meer wist? Nou, niet zozeer vergeten, maar wel dingen die, die, die, die weer wat helderder voor de geest uh, komen te staan. Bijvoorbeeld hij, hij tegen Engeland heeft hij een panop op zijn voet gekregen en uh, sindsdien heeft hij eigenlijk alleen maar met verdovingen gespeeld. Dat, dat kan bijvoorbeeld weer boven. Uh, maar ook de momenten dat hij bijvoorbeeld door zijn, door zijn familie werd gebeld en dat zijn dochtertje net geloof ik een paar maanden oud alleen maar daar da kon zeggen door de telefoon. Dat, nou, ja. Daar vertelt hij ook over. Nou, en dan die wedstrijd natuurlijk tegen West-Duitsland was de halve finale. We zeiden eigenlijk allemaal, ja, ja eigenlijk was dat de finale natuurlijk. Ja. Uh, met die, uh, ja, die laatste goal van Van Basten, ergens tegen de laatste minuut aan was het stukje uit het radioverslag nog. Goed, dan gaat het misschien nog een keer proberen via een lange bal. Ja hoor, doet hij inderdaad knap. Nou Jan Wouters. Wouters, meteen door naar nou Van Basten. Van Basten schiet. Ja! Ja! Van ja. Basten schiet het er in dus leek het er weer op. En er is daar die zeker tek vast. We zeggen dat ze het op de last speelden En het heeft op die de last van Polen. En tik die bal in de uiter toe. Luister eigen niveau. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk zeg? Die seconds. Dat is een fantastisch hoor niet. Bij Nederland. Maar weet je wat het leuke is bij die samenvattingen? Wij maken ze wat langer. Want er is toen vlak na het EK, misschien weet je dat nog, is er een cassettebandje uitgekomen met, met de, de samenvattingen van die wedstrijden door Jack en Bert Nederlof. Een oranje, oranje uh, cassettebandje. en er is een LP van uitgekomen, ook in oranje. Maar er stond een hele korte samenvatting op. Maar wij hebben ze nu echt bewust wat langer gehouden, zodat je ook kunt horen dat we tegen Engeland echt ongelooflijk veel marshal hebben gehad. En ook tegen de Ieren hadden we ja. zomaar achter kunnen staan, uh, snap je? Dus je krijgt iets meer een beeld van, uh, van het EK van toen. Het is wel heel leuk, hoor. Sjoel ja, uh, Deelder, uh, heb, noemde je al even, die heeft een, uh, een gedicht ook gemaakt. Het ging ook met name over die wedstrijd van, uh, van West-Duitsland. Daar heeft hij zich door laten inspireren. Een Klein stukje daaruit. O, oh, hoe vergeefs des doelmans hand zich strekte naar de bal... die één minuut voor tijd de Duitse doelijn kruiste. Zij die vielen rezen juichend uit hun graf.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 Ja, op, de, op, de, op de dag dat Nederland speelde laten we ook een samenvatting van die wedstrijd horen. En tussendoor zijn dus al die reportages te horen en uh, de dagboeken van, uh, van Ronald Koeman. En ik kan het echt iedereen aanraden om te luisteren, want iedereen krijgt herinneringen van toen. Rond half elf elke avond is het hier op Radio 1. Dankjewel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is weer. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, we blijven even in 1988, want in dat jaar werd op deze dag een concert gehouden voor Nelson Mandela. Hij zat toen nog in gevangenschap onder het apartheidsregime. Grote artiesten als Stevie Wonder, Sting, George Michael, The Simple Minds, Dire Straits en Whitney Houston die kwamen naar het Wembley Stadion voor het Nelson Mandela 70th Birthday Tribute. Het concert moest een positieve sfeer uitstralen om Mandela vrij te krijgen. Veronica Nieuwslijn stuurde verslaggevers Anna Nijsters naar Londen om een vooruitblik te maken. In het Londense Wembley Stadion wordt er met man en macht gewerkt om alles nog klaar te krijgen voor aanstaande zaterdag. Want dan wordt hier een groot spektakel verwacht. Tientallen artiesten zullen hier optreden om te protesteren tegen de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika. En om met name aandacht te vragen voor Nelson Mandela. En nu al zijn alle kaarten al uitverkocht. Dus men verwacht hier ongeveer 100.000 toeschouwers. Maar gelukkig televisiecamera's zullen het concert registreren en live uitzenden over de hele wereld. Uiteindelijk werd het concert in 67 landen uitgezonden met naar schatting zo'n 600 miljoen kijkers. Om te veel controverse te voorkomen werd de artiesten gevraagd om geen politieke toespraken te houden. En dat was leuk uh, uh, bedacht, maar het was ook gelijk de klacht. Want het publiek zou alleen voor de optredens komen en zich niet druk maken om de apartheid. Actrice Whoopi Goldberg testte dat even uit bij het publiek. see, they've asked me because they said that the Times today said that you guys who came to this concert didn't care. And isn't it true that no matter what the South African Consulate says, no matter what Mrs. Thatcher says, the fact of the matter is that apartheid is wrong. De Amerikaanse Fox vond deze uitspraken toch te ver gaan en censureerde ze. En in Engeland lag de BBC onder vuur vanwege conservatieve parlementariërs. Die vonden dat de omroep zo publiciteit gaf aan een beweging die de terroristische acties van het ANC ondersteunen. In Zuid-Afrika werd het concert niet uitgezonden. Mandela hoorde er wel van en kwam twintig maanden later vrij. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Wauke van Scherburg, oud parlementair journalist... politiek commentator en journalist Joost Niemuller. Ook blogger bij het politieke webblog De Dagelijkse Standaard. Hartelijk welkom allebei. 1988 waren we even met het voetbal en met Mandela. Je moet kiezen, Wauke. Wat Mandela. is je het meest bijgebleven? Mandela. Ja? Ja. Jij wist dat helemaal niet... Ik ben absoluut uh, geen uh, voetbalfan. Jij wist helemaal dus... niet van dat EK, dat we dat ooit gewonnen oh, hebben. Oh, weet jij dat? Ja. Nee, nee, dat was, dat was ontschoten. <laughs> Joost? Het zegt me maar allebei niet zoveel eerlijk gezegd. <laughs> dus je, je kan wel de persoon op mijn slaap zetten... maar een antwoord krijg je toch niet? Nee, nee. Um, hoe is dat als je die geluiden dan weer hoort? We nou horen ja, je het voetbal. Je, ik hoor vooral heel veel hysterie. En, en, en de, van, van, aan beide kanten. Ik bedoel, ik ben altijd enorm... als, als 600 miljoen mensen uh, luisteren... en het allemaal hartstochtelijk met elkaar eens zijn... Dan uh, word ik altijd uh, sceptisch en dan denk nou, ik: Nou, uh, voetbal of Mandela? Dit ging over Mandela, maar oh. voetbal is precies hetzelfde verhaal. Uh, uh, we hebben gewonnen van de Duitsers. Uh, dat zijn allemaal van die, van die gevoelens die worden aangekweekt, hmm. en uh, ja, die ik dus persoonlijk helemaal niet heb. Nee. Uh, maar dat Mandela-concert kon jij je nog herinneren? Ja, ik heb het uh, niet helemaal gezien. Maar ik herinner me ook nog wel uh, Roepie Goldberg met die uitspraken. Ja, en ik zat dat echt fantastisch te vinden... dat ze de guts had om dat toch aan de orde te stellen. Terwijl dus uh, heel veel conservatieve krachten dachten... dat het, uh, het gewone volk zeg maar, alleen maar kwam voor liedjes te luisteren. Maar uh, heel veel mensen hadden er gewoon een op ja. opvatting over... Ja, nou goed, ook een aanleiding van Mandela natuurlijk... want ja, hij ligt slecht, begrijpen we. En, en, voorlopig leeft hij nog steeds. Maar goed, dat was ook een reden om daar even bij stil te zijn. In 1988 met deze twee bijzondere gebeurtenissen. Zometeen praten we over actuele zaken in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Hier is het NOS Journaal, hier is Donald Megens. De aanklagers in de Franse rechtszaak tegen Dominique strauss Kaan. hebben de rechter geadviseerd de aanklacht nietig te verklaren. Volgens het OM is er te weinig bewijs. De oud-IMF-topman er met zeven anderen van verdacht... dat ze een prostitutienetwerk onderhielden vanuit het chique Carlton Hotel in Lille. De Turkse premier Erdogan heeft het optreden van de politie in Istanbul... op het Taksimplein verdedigd. In een toespraak bedankte hij de politieleiding... voor het ontruimen van het plein vanochtend. Erdogan stelde opnieuw de demonstranten verantwoordelijk... voor de vernielingen die bij de protesten zijn aangericht. De hoofdverdachte van de mishandeling door een groep jongeren in Eindhoven... kan worden uitgeleverd aan Nederland. Het heeft een Belgisch gerechtshof bepaald... Zware mishandeling in Eindhoven van een man van 22... werd in januari vastgelegd met bewakingscamera's. Die hoofdverdachte L zou tegen het lichaam van het slachtoffer zijn blijven schoppen... toen de man al bewusteloos op straat lag. En vanuit de Gobi-woestijn heeft China een ruimteveer gelanceerd... met aan boord drie taikunauten. Die zullen aanleggen bij Tiangong 1, dat is een prototype van een ruimtestation... Die voorloper fungeert als blauwdruk voor een veel groter ruimtestation dat China in 2020 wil lanceren. Het is de vijfde bemande Chinese vlucht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Lunch met Jurgen van der Berg. En het Mediaforum met Wauke van Scherdenburg en Joost Niemuller. Eerst gaan we praten over uh, PRISM. Uh, Europa. Het, uh, met de Merkel eigenlijk voorop... maakt een vuist tegen de Amerikaanse afluisterpraktijken. Merkel zal Obama, die volgende week een bezoek brengt aan Duitsland... dus flink aan de tand voelen over deze zaak, heeft ze gezegd. Uh, Wauke, wat denk je, zal Obama daarvan onder de indruk zijn? Uh, nee, denk het niet. Nee, nee, dat denk ik echt niet. Uh, je moet niet vergeten, in eigen land... Ik zag gisteren een uh, poll voorbij komen... dat een uh, behoorlijke meerderheid van uh, de democraten... echt helemaal geen uh, uh, moeite weer, uh, hiermee heeft... dat er op zo'n grote schaal uh, wordt afgeluisterd. 56% en, van de Amerikanen zelfs uh, zie ik hier in een, in een poll. Hoeveel? 56% ja, van de Amerikanen ja, vinden het afluisteren ja, prima. Nou, het nou, nou schijnt al te wisselen als er een republikeinse president zit... Uh, de Repub Republikeinen dit helemaal niet erg, dit gebeurt. En de, en de Democraten wel. Dus het is ook, ligt ook heel erg aan welke president er op, uh, op, op zo'n moment zit. Maar het, het toont wel... En ik denk ook dat het vooral journalisten zijn... die zich hier uh, uh, heel erg druk over maken. Maar dat de meeste mensen... Uh, je hoort toch nog steeds heel erg veel... Ja, maar ik heb toch niks te verbergen? Mm. Wat maakt het nou uit? Uh, dus ja, en uh, Obama zal zich ook niet heel erg veel aantrekken... van uh, de woorden van Merkel. En ik weet ook niet of Merkel... Uh, in, uh, in, in staat zal zijn om Obama echt de les daarover te lezen, want ja, dat is natuurlijk al een beetje. Het is, het is toch iets van, van de verenigde mm. Staten zelf. Um, jo, Joost, ben jij ermee bezig zelf of niet? Nou, ik heb een tijdje leren afgevraagd hoe het nou kwam dat we eigenlijk in het westen zo weinig hele grote aanslagen hebben gehad sinds 11 september. We hebben maar dit gehad in Londen daarna. Eigenlijk alleen maar vrij kleine aanslagen, zoals nu laatst in Londen... waar je eigenlijk nauwelijks voor te e-mail, je hoeft alleen maar de auto te zeggen... van laten we het doen en het kan al gebeuren. Um, en ik denk toch dat dat een goede bijkomstigheid is van, van dit soort onderzoeken... wat er op hele grote schaal... Ik weet dat dit soort programma's zijn erop ingericht... om ontzettend veel informatie te vergaren en daarvan een Minimum te gebruiken oh. en daar steeds preciezer in te worden. Maar toch, toch ook die jongens in Boston, die, die waren op een gegeven moment wel op de radar, maar die zijn er toch doorheen geklipt op een of andere manier. Nou ja, dat is inderdaad het probleem. Dat ze dus, ze hadden die informatie wel in dit geval. Dat was met Elst trouwens ook. Ze hadden de informatie wel, alleen ze konden de, de draadjes niet aan elkaar knopen. En dat is een kwestie van, uh, ja, <gacht> het gaat, nee, ja. Het, het gaat en... vaak mis, maar heel vaak, hè, bedoel, ik kan me nog herinneren dat er een aanslag vereideld is in een. Uh, uh, een kerstmarkt in Straatsburg, ik weet niet of je dat nog herinnert... dat zou een hele grote aanslag zijn geweest. Nou, die is vereideld, omdat ze de, dat verkeer hadden opgepikt. Ja, jij vindt het dus wel goed dat het gebeurt. Ja, ik vind het uitstekende zijn. En je die snoden dus kennelijk ook een landverrader. Uh, nou ja, een betekent dat hij tegen de muur moet worden gezet. <tie> Kijk, ik denk dat dat wat anders is dan die Nanning. Dat vind ik wel een landverhaal, omdat hij echt geheimen naar buiten heeft gebracht. Ik vind dat deze man heeft een systeem naar buiten heeft gebracht. Dat is een iets andere zaak dan dat je uh, staatsgeheimen op straat gooit. Dus dat vind ik een andere zaak. Bertie Manning is die man die, die militair inderdaad. Die zou ja. de week, die, ja. die ja. dingen doet. Ja. Dat vind ik echt een landverhaal. Ja. Maar vind ik van deze man heb ik daar een vraag ja. bij. Ja. Maar heb jij dan helemaal geen moeite mee dat. Uh, uh, uh, kijk, als uh, je hoort van iedereen wie een keer in het huis is ingebroken... hoor je van, ik heb, ik heb het gevoel dat ik verkracht ben. Mensen zijn zomaar aan mijn privé dingen geweest, mensen die ik niet ken. Dit gebeurt op veel grotere schaal. Oh, ja, misschien gebeurt het jou nu niet, maar je hoeft maar ergens uh, een telefoontje... naar weet ik wat voor land, we land te plegen... en jij komt misschien op die lijst en iedereen ja. gaat bijhouden... wat jij mailt, uh, met wie je spreekt, enzovoort, enzovoort. Vind je dat niet een afgrijzelijk idee? Ja, maar wat is erger? Ik, ik denk dat, dat het gevaar van het, van het terrorisme van Al-Qaeda, et cetera... dat dat zo'n zo enorme omvang heeft. Dat we ons daartegen moeten wapenen. En, en dit is de enige manier... Ja, goed. goed even, ja. even naar Nederland de situatie vertalen. Want vorige week hoorden we nog een reactie van uh, onze minister, Plastik, Die zei: Nou ja, nee, dat, uh, dat, dat kan helemaal niet in Nederland. Want dat is verboden bij wet. Maar ja, nu blijkt toch dat Nederland er ook gewoon in zit met de AIVD-telegraaf ja, vandaag. Uh, uh, tuurlijk, tuurlijk. En daarom uh, is ook: uh, ik weet ook zeker dat de Duitse inlichtingendiensten ook in zit. Dus de opgeven vinger van Merkel zal sowieso niet veel voorstellen. Het is uh, denk ik in de westerse wereld uh, wereldwijd. Uh, dat, dit, uh, dat dit gebeurt. En je ziet ook dat uh, Google enzovoort enzovoort... ze staan ook allemaal het uh, gegevens heel braaf af. Soms pro sommigen protesteren nog even, maar dat duurt niet zo erg lang. En uh, ze geven gewoon vrolijk toegang... Uh, tot uh, alles wat hun uh, apps en uh, uh, clouden zo gebruikt. Joost, worden we dan bang gemaakt ook juist? Um, do, do, in de zin van dat, dat mensen dingen van ons weten en ja. zo. Ja. Ja. Hoe erg is dat? Jij vindt het eigenlijk niet zo erg, zeg je, omdat... Om nou, dat, dat nee, nee, ik, tegenover ik, ik, ik zeg niet van, uh, ik heb niks, ik, dat is niet het argument van ik heb niks te verbergen. Want ik heb natuurlijk heel veel te verbergen waarvan <lacht> ik niet zou weten. Ja, maar ik bedoel, jij zegt maar, van, ze, ze lossen er ook heel veel mee op in die zin van ze pakken mensen op die eens uh, ja, het, het is maar net hoe overtuigd je bent van, van het gevaar wat er dreigt. En uh, ik ben daar persoonlijk, er zijn ook mensen die zeggen, en ik heb daar soms ook goede reden voor, die zeggen van... Het gevaar wordt zwaar overdreven, juist om middelen toe te passen... die misschien nog veel erger zijn. Dat is altijd lastig, omdat het gaat over geheime informatie natuurlijk. Maar... Um we zitten in een heel andere wereld dan. Ik bedoel, vroeger in de DDR. daar kreeg je een telefoon. als je in de oppositie zat. Want je kreeg alleen maar een telefoon. als je kon worden afgeluisterd. zo weinig telefoons waren er toen. Ja. He, dus dan. dat was het eigenlijk een slechte zaak als je een telefoon kreeg. Ja. Maar nu heeft iedereen. niet alleen een telefoon. maar noem maar op, weet je wel. Dus de hoeveelheid verkeer. die. als je alleen al naar jezelf kijkt. hoeveel verkeer die je bewust of onbewust gewoon continu zit te verspreiden. je gaat met de Albert Heijn. en je haalt je. de kaarten. Ja. bonuskaarten langs. Nou, ze weten precies wat je koopt. Ja, ja, ja. Daar, daar is in het begin ook veel hè, gedoe over geweest. Ja. En, en ik geloof, geloof ook niet dat al het, uh, die privacy, dat het allemaal zo van elkaar ontkoppeld wordt als dat ze zeggen dat ze doen. Dat, dat denk ja. ik ook zeker. Ja, want bij die, maar, die bonuskaart zeggen ze dat, dat ze niet weten dat het Joost Niemuller is, maar gewoon ze kunnen dan ja, zien wat je allemaal koopt. Ze weten genoeg. Ja. ja, Ze weten genoeg. <laughs> uh, ja. Die Greenwald, die de zaken aan de gang heeft gebracht, van The Guardian, journalist, die zegt, er komt nog veel meer. Hij heeft ja. al, die, al die documenten, die gaat hij allemaal doorspitten. Er zitten verhalen, zitten daarin. Dus we kunnen daar nog een hoop van... Uh, verwachten de komende tijd. Ja, dat weet ik wel zeker dat er nog heel veel uh, los komt. De Guardian is niet uh, een of andere sensatieblaadje dat uh, ons lekker maakt vanwege de losverkoop. Het is een hele serieuze krant, dus ik denk dat er nog veel uh, meer komt. En ik vind, uh, nog even terugkomend op wat Joost zegt, ik vind de bonuskaart van Albert Heijn van een andere orde. Dan kan ik zeggen van, weet je wat, ik ga helemaal niet meer naar die appie. Oh. Of ik gebruik mijn bonuskaart niet meer. Dan heb je een keus. Maar hierin heb je geen keus. Je, maar weet ja, je, niet... Kan, je kan niet op Facebook gaan zitten en niet op uh, al, die, al die sociale Precies, media. Precies, zo ga je wat social media zit... Nou, uh, ik hoorde deed gisteren, gewoon heel gisteren iemand die zei... ik maak geen gebruik van Amerikaanse uh, mailprogramma's. Ik maak alleen maar gebruik van Zwitserse of... Uh. En ja, die, was, is... Dat klonk als iemand die er veel verstand van had, oh. enen, hè? Dus, uh, ja, oh, dus je hebt wel keuzes natuurlijk. Ja. Uh, na ADHD nog even gaan we, uh, even ja. gaan we het over ja. hebben, want dat er komt een nieuw hebben. blad, daar zit jij op <laughs> te wachten, begrijp ik, in oktober. Uh, de Suzanne met twee uitroeptekens, uh, we hebben die mevrouw net uh, gehoord en, en haar horen vertellen wat, uh, wat erachter zit. Welke, wat vind je ervan? Van een glossie over ADHD? Ja. Nou ja, dat is sowieso de laatste tijd. Ik zag ook een paar tv-programma's voorbij komen. Ja, veel, gisteren, uh, ja. veel aandacht voor ADHD ja. ineens. Nou, ik vind uh, uh, dat er uh, aandacht is. Uh, uh, laat ik het zo zeggen. Er zullen uh, uh, best. Uh, hier en daar uh, wat kinderen zijn en misschien ook wel volwassenen die dus echt ADHD hebben. En ik denk dat het overgrote uh, deel van die kinderen gewoon heel erg druk zijn. Uh, uh, uh, uh, ik las gisteravond werd mij toegestuurd een uh, rapport waaruit blijkt dat in Frankrijk het aantal kinderen met ADHD significant laag is dan in de Verenigde Staten en zeker dan in Nederland. En de Fransen zeggen, uh, we hebben uh, daar twee manieren voor. Als de kinderen zijn met echt grote gedragsproblemen, eerder niet... kijk je naar de sociale omgeving, kijk je uh, wat daar misgaat... En, uh, en je kijkt ook heel erg goed wat voor voeding geef je zo'n kind. Dus niet veel kleurstoffen niet veel suikers enzovoort. Maar medicatie terwijl, als je in Frankrijk maar één keer hoest... dan kom je met twintig tassen medicijnen thuis. Uh, maar medicatie geven ze daar absoluut niet. En wat, wat mij nou zo ontstellend irriteert aan de, deze hele discussie... er is een industrie een industrie uh, van uh, pillen, uh, klinieken, uh, uh, van uh, Jantje die drie weken dwars is, gaat naar een kliniek en die is meteen patiënt. Uh, terwijl ik denk, met de, met de, de, nou, ik weet zeker, 80% van de gevallen is op te lossen. Laat ze buiten spelen, ja. zorg dat ze voldoende buitenlucht dat krijgen, geef getwitterd. ze normaal uh, voedsel en laat ze niet tot s'avonds negen uur voor die televisie hangen. Nou, dat heb jij gisteravond ook getwitterd ja. Ja, en je ja, lijkt het hoofdvitter, want over je heen heb ik geweten, echt. Waar ik had de hele industrie op mijn nek. Ja. Joost, wat vind jij ervan? Even nog naar dat blad ook misschien. Is, is... Ja, kijk, dat, dat zie je. Ik heb me niet zo heel erg met ADHD bezig gehouden. Ik ga dat daar niet alleen iets van kinderen is, maar ook van volwassenen. Mm. Uh, maar een tijd geleden... Hier ook, dat begrijpen. was iets al tien jaar geleden... had je een enorme hype over de multipersoonlijkheidssyndroom. Dat is nu weer een beetje van de kaart verdwenen. Nu komt weer terug. Maar dan zag op. je hetzelfde verschijnsel als nu met het magazine. Dat mensen zeggen van... Ik heb het, maar het is niet slecht. En ik ben trots dat ik heb. En ik wil het gaan uitdragen. En ik, ik denk dat dat toch eigenlijk wel... Eigenlijk een beetje een, een, een raar iets. Want het is toch niet iets waar je, uh, waar je ontzettend blij mee kan zijn... dat je het hebt, want je hebt er toch eerder last van. En als je dat dan ook een keer gaat uitdragen van... Uh, he, want er is al negatief... Ja. Negatieve berichten. ja, het is toch een ziekte. Ik bedoel, het is toch iets negatiefs. Moeten we dat ook nu weer gaan omdraaien of zoiets? Uh, daarom wantrouw ik het ook. Daarom, ik wantrouw alles wat uh, gezien. Laten we nou eens gewoon kijken naar de enorme zorgkosten hier in Nederland. Uh, iedereen is ontzettend druk bezig. Waar kunnen we die? Uh, uh, waar kunnen we nou op knibbelen? Waar kan het minder? Uh, tot hele rigoureuze uh, ingrepen toe. En dan zie je dat uh, uh, uh, uh, rondom zo'n farmaceutisch gebeuren, al die uh, diazolin uh, rot en zo, uh, zie je dat daar uh, de kosten echt de pan uitreizen. En als er niet hmm. eerst iets anders was, ach kind heb jij ADHD, nou hup, uh, vergoed door de verzekering mag je naar de poli, met de hele familie. Schokkend vond ik gisteren in die documentaire, die vader, die thuis komt uit zijn werk, en ik zag het beeld voor me, moeders een pil, kind een pil, want hij was wel toen een rustig avondje. Hoe knettergek zijn we hier aan het worden? Daar <laughs> okay. ja, lachen we ons. Nee, het is een nee, nee, nee, nee, hier, Ik ben het helemaal een me, <laughs> beetje eens. Ik ben het helemaal <laughs> een beetje eens. Gelukkig heb jij het getwitterd, dan krijg ik het allemaal niet meer over me heen. Ja. We, we, we zouden het nog even oh, hebben over Henk, uh, Henk Kamp. Uh, hij staat in de top 50 van langzittende uh, ministers. Alle tijden, kan je zeggen. Um, op plaats 1 staat trouwens al 40 jaar Jozef Luns. Um, wat is zijn geheim, Joost? Henk Kamp. Nou ja, een uh, geheim is eigenlijk dat hij dat eieren voor zijn geld heeft gekozen. Hij was Op een gegeven moment stond hij op het punt om het nieuwe VVD-gezicht te worden... in een hele moeilijke tijd. Toen hadden we Rita verdonken en we hadden... Uh, toen, in opkomst uh, Rutte. En, en binnen de VVD zei iedereen van... Uh, ja, Henk Kamp is gewoon de beste. Uh, hij, hij verenigde beide kanten in zich. Hij is uh, rechts, hij kan aan populistische geluid. Hij had waarschijnlijk uh, Wilders kunnen tegenhouden, enzovoort, enzovoort. Dus hij had waarschijnlijk de hele politiek kunnen veranderen... zoals wij die nu kennen. Uh, dat is allemaal niet gebeurd. En uh, ik heb begrepen, het las ik ergens, uh, dat zijn vrouw het gewoon niet wilde. En uh, hij, uh, hij is ook wel bedreigd geweest. Zo. Het was een heel moeilijke situatie. En hij heeft ervoor gekozen om een soort superambtenaar te worden. Ja. En uh, vervolgens is hij, nu, hij is, de man is zo goed, hij is overal inzetbaar. Ja. Uh, maar uh, ja, hij kan, hij, kan, hij kan morgen zonder probleem ook weer ergens staatssecretaris worden voor iets totaal anders. Ja. Of, of, of hij wordt ergens ambassadeur. Alles kan hij. Uh, ja, hoe, hoe vind jij dat hij doet in de media? Want hij komt, hij komt af en toe wat stugig over. Maar ik mag dat is ook zijn grote aantrekkingskracht. Ik, ik, zie, ik zie ook dat hij iedere keer langs de rand gaat. Net dat je denkt van nou Henk, kom op. Uh, dat hij toch weer redt. Ik bedoel, jullie straks een fragment horen uit. Uh, uh, uh, oog in oog met ook, Sven. Ja. Uh, nou, het was werkelijk waanzinnig waar te kijken, dat gesprek. Want Sven kreeg totaal vat op. Geleed allemaal langs uh, die twente uh, slash Achterhoekse rug af. En uh, ik had hem, uh, een paar maanden geleden had ik hem een interview met een zaal vol uh, uh, ondernemers. Ging over de Achterhoek. En de Achterhoek worstelt ontzettend met het feit dat daar zo'n enkel uh, spoortje loopt. Waardoor het openbaar vervoer daar heel erg slecht is. De verbindingen. Het is het drukste lijntje trouwens in Nederland. En ik legde henkant dat voor. En hij zei van, ja, ze moeten daar niet mouwen. Punt. En eerlijk gezegd moet ik daarvoor. Schrikkelijk om lachen. Mm, ik, vind ja. het is zo ik vind het ook vaak verfrissend uh, dat uh, politie dan heel vaak... als ze in de zaal staan met mensen... en uh, dan het beste en het leukste uh. verhaal gaan houden. En we gaan er naar kijken, we nemen het mee <laughs> en zo. En Henk zegt gewoon, maar ze moeten daar niet zo niets, mouwen. Niets, uh, echt, ik kreeg bijna de slappe lach daar, echt. Ja, ja. Maar ja, goed, hij was natuurlijk ook uh, destijds binnen VVD Was hij dus ook wel... Uh, Kokeo, hij was natuurlijk niet zo'n intellectueel als was, maar hij was zat helemaal op die lijn. Ja, zeker. En hij had die lijn kunnen doortrekken. En uh, ik, denk, uh, uh, ik denk dat hij, dat, dat echt wat ik net zei, ik denk dat hij het hele politieke landschap had kunnen veranderen zoals we dat nu kennen. En wat dat betreft uh, heeft hij ook nogal wat laten liggen natuurlijk. Ja. Ja. Nou, hij zal er nog wel even blijven zitten. En de vraag is, gaat hij Lunch ooit verslaan? Of Pronken en Lubbers, Want die staan respectievelijk op plaats 2 en 3. Hoe oud is hij eigenlijk? Kamp. Eigenlijk... Ja, volgens mij is hij 7 of 68. Oh, zo o, oud. Oh, maar dan is hij misschien iets jongen. Ja, ik ben wel heel oh, nee, erg nee, ik, ja. ik zou het echt niet nee, weten. Ik ja, zou maar niet ik herinner, zeggen, ik herinner uh, me nee. nog wel dat hij toen die uh, uh, één keer heb ik die man echt oprecht helemaal blij gezien... wat hij aan het doen was en dat was toen hij minister van Defensie was. En ik heb het idee dat daar altijd zijn hart heeft gelegen. Hij is geboren in 1952, dus dan is hij 61. Oh god, is bijna. nog een kind, ja. <laughs> Jij zat iets te hoog in de boom, uh, Malker. Yes. Um, dank voor jullie bijdrage aan dit medevorm. Okay. Wouter van Scherburg en Joost Niemuller samen. Zometeen de nationale nieuwsquiz. Nu Daniel Merriwether. Liedje van. Nou, wat zal het zijn? Een jaar of vier, vijf geleden. Dit is Change. Mary Wetter is een Australië en uh, de liedje heet Change uit uh, 2009. Is het. Frits Wegenwijs is hier, hij is 64 jaar en komt uit Amsterdam. Gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz, hartelijk welkom. Tussen werk en pensioen in? Klopt, ja. K kijkt u ernaar uit? Nou, enerzijds wel, hè, want uh, dan heb je alle tijd om allerlei andere dingen te gaan doen. Maar ik mis toch wel uh, mijn collega's, ja. uh, moet ik zeggen. Ja, maar, en do hoe eh? doet u dat om de tijd dan een beetje vol te maken? Nou, ik heb een redelijk bijzondere naam, dus ik ben altijd bezig met het uitvinden van mijn stamboom. Oh, ja. En die heeft een tijdje stilgelegen en dan kan ik uh, alle tijd daaraan besteden. Ja, er is ooit iemand geweest die zich aanmeldde als wegenwijs. Is dat zo? Nou ja, dan neem je het toch aan. Dat, dat ik. Ja, die, die zich aanmeldde als wegenwijs. Nou ja, iemand moest toch een naam bedenken ooit en die heeft dus bedacht, ik, ga, ik, ik doe maar wegenwijs. Nou, wat ik dus uh, heb uitgezocht is dat uh, in 1653 trouwde een wegenwijsh, Willem Wegenwijs in de stad Groningen. Oh. Die was als soldaat gekomen uit uh, Wezel. Kijk aan, hij heeft dus in de 80-jarige oorlog uh, gevochten. Ja, ja, ja. Nou, voordat, ja. we, voordat we dat helemaal gaan bespreken, <laughs> we gaan we naar de actualiteit, het Heel nieuws. Goed. Of u dat gevolgd hebt. Eerst de nieuwsfactor. Daar komt hij. De nationale nieuwsquiz. Olly. Ik heb een probleem. De economie die ontwikkelt zich gewoon niet goed. 6 tot 8 miljard extra bezuinigen als je die grens van drie procent vasthoudt. Dat kan via lastenversvaring, dat is de makkelijke manier. Het lijkt maar een kleine bijstelling, maar de gevolgen voor de overheidsfinanciën zijn groot. Ik zeg, Olly, ik heb een probleem. Problems dus voor minister Dijsselbloem. Extra bezuinigingen lijken onafwendbaar. Vraag 1. Tot hoeveel loopt volgens de Nederlandse bank... het begrotingstekort op als we niet extra bezuinigen? Dat zal lopen tot 3,9 procent. Dat is goed. In Den Haag wordt als vraag 2 wordt al lange tijd gediscussieerd... over die 3-procent-eis van de Eurolanden. Wie zei gisteren namens de werkgevers... dat die 3 procent niet per se gehaald hoeft te worden? Oei, voorzitter van NCW... Ja, hoe, hoe heet hij ook alweer? Want we moeten wel echt de naam weten. Nee, ik, ik pas. ja Bernard Wientjes, oh, Inderdaad, voorzitter van VNO NCW, de werkgeversorganisatie. Ja. Vraag 3. Ik lees een kop voor uit de krant. U krijgt uh, ook nog drie mogelijke antwoorden te horen waar die kop bij hoort. En aan uw taak om uh, die combinatie te maken. Puntje, puntje, puntje. God heeft dit ook gezien. Dus God heeft dit ook gezien. Gaat dit over één. De examenleerlingen die boos zijn op hun medeleerlingen die examens zouden hebben gestolen. Twee, demonstranten in Istanbul die door de politie verdreven zijn van het Taksimplein. Of drie, de honderd leerlingen van een islamitische kostschool in Londen... die geëvacueerd werden vanwege een verdachte brand in de school. Volgens mij is het één. En dat is goed. Het was een kop uit het AD. De gedupeerde leerlingen krijgen vandaag te horen of hun eindexamens e e e geldig zijn... of dat ze een herexamen moeten maken. Ook zijn ze bang dat hun diploma straks niks waard is door deze hele affaire. Vraag 4. De diefstal gebeurde op een islamitische school in Rotterdam. Wat is de naam van die school? Ibn Galdoen. Dat is goed, ja. We gaan naar vraag 5, een geluidsfragment. Luister goed, wie is dit? Mag ik toch ook voorzichtig constateren dat we het er ook over eens zijn... dat het organiseren van die zorg dichtbij... Dat we de zorg op maat meer mogelijk gaan maken. Dat we de wijkverpleegkundigen een impuls gaan geven. Wie is deze man? Staatssecretaris Van Rijn. En dat is goed. Hij verdedigde gisteren in de Kamer zijn hervormingsplannen voor de langdurige zorg. Het kabinet wil 3,5 miljard euro bezuinigen op de AWBZ. Van Rijn wil onder meer dat mensen met behulp van ondersteuning langer thuis blijven wonen. Vraag 6DZ van Rijn deed de oppositie een toezegging over het persoonsgebonden budget. Hij Schrapte de eis dat je alleen een PGB kan krijgen als je minimaal hoeveel uur zorg per week nodig hebt? Dus de eis Gokje. dat je alleen een PGB kan Gokje, krijgen. 20 uur. Je... Nee, dat is fout. Het is 10. Oh god. Ja. Uh, laatste vraag dan. Je kunt er ja. nog vier punten mee verdienen. U krijgt de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Daar zijn ze. 4. Ik haal de kerst niet. 3. Mijn baas gaat de kapel in. 2. Met drie sterren stop ik op een hoogtepunt. Stop. Dat is uh, de eigenaar van uh, het uh, sterrenrestaurant Oude Sluis. Het is, een, het, is het onderwerp, hè? dus het antwoord is? Michelinster. Uh. Ah, nee, dat is niet goed. Nee. Het is inderdaad Oudsluis. Sluis, dat wilden we graag horen. Uh, want uh, de, de persoon is natuurlijk Sergio Herman. Ja, ja. Uh, de baas daar, uh, Oud-Sluis, is, uh, is het restaurant. En het ging om het onderwerp. Uh, ik kijk even naar de jury. Ja, die schudt het wijze half van... Uh, ja, het is, het is niet goed hersteld. Ze zijn uh, onverbiddelijk vandaag. Uh, Sergio Herman inderdaad. Uh, het restaurant gaat op 22 december sluiten. Dus vandaar ook die eerste aanwijzing dat hij de kerst niet haalt. We komen op 4. Uh, dat betekent trouwens dat er 11 goed moeten zijn... zometeen in deel 2 van de quiz... om over de hoogste score tot nu toe heen te komen. Namelijk 42 punten. Ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is. Was inderdaad... Levenslang. Er zijn bellers met totaal geen juridisch verstand. Ik ben bang dat journalisten zo idioot zijn om dat soort mensen aan het woord te laten. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Dus we praten wolven. Vandaag luidt de stelling... In de strijd tegen terrorisme is een afluisterprogramma als Prism toegestaan. Nou, wie snoot de plannen heeft om een aanslag te plegen... die kan dat maar beter niet via internet of telefoon bespreken... want de Amerikaanse inlichtingendienst luistert overal met u mee, ook in Nederland. Um, dus vandaar die stelling, in de strijd tegen terrorisme... Prism is een afluisterprogramma als Prism toegestaan. Bent u het daarmee eens of eens, SMS dat naar 7070, 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. Snel door met Frits Wegenwijs, 64 jaar uit Amsterdam. Heeft het nog helemaal in eigen hand? 42 hoogste scoren. U hebt er 4 gescoord in deel 1. Dat betekent dat in ieder geval elf goed moeten zijn. Maar liever wat meer, want er komen nog een paar kandidaten voorbij. Ik stel de vraag, dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land is het vliegverkeer ernstig ontregeld... door een staking van luchtverkeerslijnen? In Frankrijk. Goed, door wie is de Nico scheepmaker beker voor het beste sportboek van het jaar gewonnen? Door Wilfried de Jong. Goed, minister Bussemaker trekt 50 miljoen euro uit... om wat voor kaart voor middelbare scholieren te handhaven? De cultuurkaart. Goed, de burgemeester van welke stad... heeft een gevangenis aangeboden aan België? Maastricht. Goed, tegen welk land heeft de Egyptische president Morsi dreigende taal geuit... omdat ze een dam in de Nijl willen bouwen? Ethiopië. Goed, waarin verschijnen de woorden Fairtrade, Veggie-dag en Dushi? Pas. In het groene boekje. Enorme rotswand. Op welke planeet heeft van de NASA de Nederlandse naam Duifkun gekregen? Mercurius. Dat is goed. Klokkenluider en longchirurg Rick Paul mag weer operaties uitvoeren... in welk Amsterdam ziekenhuis? Centrum. Dat is goed. Britse bergers hebben gisteren wat voor voertuig... uit de Wereldoorlog 2 van de bodem van het kanaal gehaald? Slagschip. Het was een vliegtuig. Bij welke Drentse plaats zijn mensen gewond geraakt... bij een tuk-tuk-ongeluk? Pas. In Smilde, motoclub Satudara heeft een kort geding aangespannen... tegen welke gemeente? Pas. Eindhoven, hoe heet de voormalige Amsterdamse seksclub... die verder gaat als museum? Japjum. Dat is goed. In Syrië is een veldslag rondom welke stad op handen? Aleppo. Goed, hoe heet de Turkse club die mogelijk voor de tweede keer... niet wordt toegelaten tot de Champions League? Pas. Vene welke onderscheiding is aan een aantal Nederlandse geleerden uitgereikt? De Spinoza. Uh, dat de is goed. Wat voor gevaarlijk dier zorgt in Asperen voor reuring? Pas. Een slang, welk museum heeft een VOC-kist als nieuw stuk aangekocht? Het Rijksmuseum in ja, Amsterdam. Ja, Rijksmuseum, dat is inderdaad goed. Zijn het er elf? Dat is de vraag, want dan zou u over die 42 heen gaan. Geen idee. Het zijn er precies elf. Oh god. <laughs> ja, 44. Dus dat is voorlopig ja. de hoogste score. Oh. Uh, of het standhoudt tot vrijdag, ben dat weet ik we niet. niet. Nee, nee. We gaan het kijken. Uh, u krijgt van mij de normale prijzen mee. Dus de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox En een goede reis terug naar Amsterdam. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. CRV.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 Kijk op mazaart.nl